Acht uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson wil na de verkiezingen liever niet met de VVD een coalitie vormen. Als het toch moet, dan zou het ook met de VVD kunnen, maar wat ligt dat ver weg, zei hij in één Vandaag. Samsom herhaalde liever met de SP en GroenLinks op te trekken, al realiseert hij zich dat de kans op een linkse meerderheid klein is. Vanmorgen zei premier Rutte dat een derde paarse kabinet niet waarschijnlijk is. Zelfs al zouden de partijen kunnen samenwerken in de Tweede Kamer, dan ontbreekt een meerderheid in de Senaat. Maurice de Hond kwam vanavond met een nieuwe peiling. Ook daarin zijn VVD en PVDA nu even groot. Allebei 35 zetels. Dat was zaterdag ook zo in de barometer van Ipsos-Sinneweet. Ten opzichte van de vorige peiling van de Hond verliezen de SP, D66 en 50+. Plus. Het CDA wint een zetel en de anderen blijven gelijk. Er is maar één wapen gebruikt bij de schietpartij bij het meer van Annecy. Dat zegt de openbaar aanklager in Frankrijk. Door de grote hoeveelheid kogels hield de politie eerder rekening met meerdere wapens. Er zijn op de moordlocatie 25 kogelhulzen gevonden. Het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld. Drie Britse familieleden van Iraakse afkomst werden in hun auto doodgeschoten. Een fietser die waarschijnlijk getuige was van de moorden werd ook gedood. Twee meisjes overleefden de schietpartij. In Hongarije is een vroegere minister van Binnenlandse Zaken opgepakt... voor zijn rol in het neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956. Het openbaar ministerie heeft Bela Biskou, die bijna 91 is... oorlogsmisdaden ten laste gelegd. Hij zou te weinig hebben gedaan om burgers te beschermen... toen Sovjet-troepen een einde maakten aan de opstand. Ook zou hij militairen hebben bevolen het vuur te openen op burgers. Biskou spreekt dat tegen... In oktober 1956 kwam het Hongaarse volk in opstand tegen de Stalinistische machthebbers. De regering werd omvergeworpen, maar de Sovjet-Unie greep hardhandig in om het regime weer in het zadel te helpen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. Het is vannacht 14 graden. Morgen vanuit het westen regen, later op de dag misschien nog wat zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...en een betaalbare zorg voor iedereen. Dat is het sociale antwoord op de crisis. Met uw stem en steun gaat dat lukken. We vinden ons land een zooitje. En dat terwijl wij Nederlanders het op één na gelukkigste volk op aarde zijn.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 Spaar uw portemonnee. Kies voor Fiat Panda en rij wegenbelastingvrij tot 2014. Wij beloven u halve maatregelen. Want kiest u onze nieuwe Fiat Panda al vanaf 7.990 euro... dan betaalt u nu de ene helft en de andere helft pas in 2014. Dat is ons beleid. Kijk op Fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Partijbobo's zijn razend druk met de verkiezingen van aanstaande woensdag. Maar ook zo'n honderdduizend gewone Nederlanders zijn er dag in dag uit mee bezig. Goedemiddag, mevrouw. Hebt u al een stem bepaald voor woensdag? Dag, meneer. Mag ik u een rolletje pepermunt bieden? Mag u wel, maar ik ga verder niet met u in gesprek of discussie. Okay, prima. Mevrouw, mag ik u deze meegeven? Meneer, weet je wel waar u op gaat stemmen met de verkiezingen? Oh ja. Ja, ja Maak ik een kans? Nee. Oké. Okay. Prettig weekend. Ja, zo klinkt dat bij de tienduizenden partijvrijwilligers... die op de markten staan of posters plakken. Zoals bijvoorbeeld Ton Wouters. Goedenavond. Goedenavond. U bent vrijwilliger voor de SP. Nou ja, bij de partijbonzen neemt de spanning natuurlijk toe. Geldt dat eigenlijk ook een beetje voor u? Jazeker. We gaan tot de laatste dag door om nog uh, de laatste zwevende kiezers uh, over te halen om vooral SP te stemmen. Ja, en heeft u ook toevallig invloed gehad op uh, de reclame? Want net hoorde ik het SP-spotje uh, nog even voor ja, twee ja. dingen. Hoorde u het ook? Ja, ik heb hem gehoord. Ja. Leuk is die, hè? Ja, maar daar heeft u niks mee te maken, toch? Daar heeft u niks mee te maken. Dat wordt, landelijk wordt dat geregeld ja. en daar hebben wij uh, plaatselijk niets meer van doen. Goed, ik ga even de andere gast uh, in deze uitzending voorstellen. Dat is Jacques Aarts. Ja. Uh, goedenavond, meneer Aarts. Goedenavond. U bent voorzitter uh, van een stembureau in, uh, in Utrecht en u bent eigenlijk een van de 60.000 mensen die aanstaande woensdag op een stembureau werkzaam zullen zijn. Is dat voor u nou ook een, een spannende week? Want u doet dit al 40 jaar of is het gewoon, ja, zoals ieder jaar, gewoon weer opkomen draven? Nou, ik vind het niet opkomen drager. Het is gewoon uh, leuk om weer uh, met je collega's wie je al uh, vele jaren zit, om weer uh, zo'n dag door te brengen en te zorgen dat je in ieder geval een klein deeltje bijdraagt aan, uh, aan de stemuitslag, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, we gaan het straks ook uitgebreid met u daarover hebben. Want ik begin even met uh, Ton Wouters. Stel, uh, meneer Wouters, uh, ja. ik ben een we... Zeg nu met Ton, hoor. Ik mag Ton zeggen. Nou, stel, ja, graag stel, ja, stel Ton. Ik uh, loop op de markt in Arnhem en ik kom daar. Uh, ik kom jou daar tegen en ik ben, een, uh, ik ben een, uh, een inwoner van Nederland. En wat ja. doe jij dan? Dan spreek ik u aan, of ik u een over mag overhandigen Of u al weet waar u op stemt. Nee, dat weet ik nog niet. Dat weet u nog niet. Nee. Dan gaan we u uh, proberen over te halen om SP te stemmen. En hoe doe je dat dan? Dat gaan we vragen van uh, wat vindt u belangrijk? Liberaal of sociaal? Sociaal. Sociaal. Dan bent u bij ons bij de Goede Partij. Want wij zijn voor een rechtvaardige verdeling van, uh, van, alles, van de inkomens... en uh, van alle sociale voorzieningen en gelijke rechten voor iedereen. Ja, maar dat zeggen ze allemaal, Tom? Ja, maar ze, ze komen het niet allemaal na. Dat is het probleem. Ja, en, en, ja, en, en, en, ja. en dan zeg ik, uh, waarom zou Emil Roemer dat dan wel nakomen, denk je? Omdat het een eerlijke en oprechte man is. Die waait niet met alle winden mee, dat, dat staat natuurlijk onbekend. bekend... Die zegt gewoon, uh, we doen het of we doen het niet. En er is geen discussie over mogelijk. Ja, ik geloof toch dat ik op een andere partij ga stemmen dan de SP. Dat zou we heel erg jammer vinden. Maar dan mag u in ieder geval nog een uh, partijprogramma overhandigen... dat u thuis nog eens rustig naar kunt kijken. Eventueel SP.nl, daar staan alle belangrijke zaken ook op. En dan hopen we alsnog u te kunnen overhalen. Zo gaat dat dus? Zo gaat het ongeveer, <laughs> ja. En, en uh, de, uh, zijn mensen dan ook echt vriendelijk tegen je? De meeste wel, ja. Ja, er zijn zelfs mensen die die steken de hand op of de duim op. Ze zijn goed zo, jongen. En uh, goed zo, jullie, jullie zijn goed bezig. Gelukkig wel, ja. ja maar ja, we stemmen maar, al op jullie. Ja, want jij ja, stemmen op jullie, maar als ze dat nog niet doen en ze zeggen, nou, we denken toch wel dat we een Roemer gaan stemmen, hoe groot is dan de kans? Of, of denk je dan ook werkelijk dat ze dat gaan doen? Als ze we dan weglopen op die markt? Dat durf ik niet in te schatten. Dat is ook niet in te schatten. Maar ik ga ervan uit dat als mensen positief ten opzichte van de SP staan, dat ze daar ook op zullen stemmen. En niet zullen zeggen, we stemmen erop en we doen het niet. Dat, nee. dat geloof ik niet. En hoe lang duren die gesprekjes dan? Die kunnen variëren van één tot tien tot minuten. Afhankelijk van uh, ja, hoeveel hoe mensen willen weten en hoeveel wij kunnen vertellen. Ja, want, want dat is natuurlijk nog wel interessant. Want heb jij dat verkiezingsprogramma van de SP uit je hoofd geleerd? Nee, ik heb het wel doorgelezen, maar uit het hoofd lezen 94 bladzijden is dat wat een beetje erg veel. Maar de belangrijkste punten die weten we natuurlijk wel, wel te verwoorden. Ja, want word je, word je opgeleid eigenlijk? We krijgen opleidingen, ja. We hebben politieke basisscholing. Er zijn cursussen welke door het landelijk partijbureau in de, in de regio's worden georganiseerd. En die zijn perfect geregeld. Dus in die zin worden we opgeleid, ja. Ja, want je moet natuurlijk toch wel een beetje weten wat er in dat programma staat... of waar de SP voor staat. Anders kun je zo'n gesprek niet aangaan natuurlijk. Nee, dat klopt. Wij weten natuurlijk wat de SP voor staat. En, uh, maar nogmaals, het hele partijprogramma van buiten leren, dat is geen doen. Alle cijfertjes en uh, toestandjes. Want wij zijn echt ook om uh, actie te voeren... Ja, niet om uh, de 3% procent, bijvoorbeeld spreken, uit te kunnen leggen. Nee, maar, maar lees je ook alle kranten en volg je alle programma's? Ik zag net uh, dat jouw voorman bij de wereld draait door, toch danig werd doorgezaagd. Ik bedoel, ja. volg je dat dan ook allemaal? Want daar zullen mensen ook wat over gaan zeggen. Ik volg het meeste, probeer ik te volgen. Ik lees op dit moment drie kranten. Ik heb zelfs één krant nog een proefabonnement genomen, speciaal voor de verkiezingen. <laughs> om toch maar vooral op de hoogte te blijven. Ja. Maar... Ik kan niet alles onthouden. En, en ja, wat de ene kant schrijft dit en de andere kant schrijft dat. En ieder mens op de markt, of vaak ook staat, die heeft toch ook zijn eigen ideeën. En wij proberen dat zo, voor, voor de SP zo duidelijk mogelijk en uh, zo eerlijk mogelijk over te brengen. Ja, reageren mensen ook als vervelend? Sommigen wel, ja. Nou, noemen ze wat? Nou, ik ben een keer uitgescholden voor NSB, maar die meneer liep helaas door. Dus er was geen discussie over mogelijk. Ja, ja. En dat is heel jammer dan. Ja, precies, want, want je ging daar niet achteraan. Dan, bedoelt, dan laat je het nee, ook gewoon gaan. Dan kun je beter laten gaan, want er is ook geen discussie meer mogelijk dan verder. Die oh. hebben zo'n uh, eigen, uh, eigen beeldvorming. Wat, het, wat die ook mag zijn, ik begrijp het niet. Maar daar gaan we ook niet mee in discussie, dat, dat, is, uh, dat is niet zinvol. Ja, er, er reageren mensen nu ook anders nu, uh, ja, toch volgens vriend en vijand, Samson Roemer uh, ja, gaat inhalen? De gemiddelde SP'er, of de, de SP'er, die vindt dat natuurlijk jammer. Maar ja, het blijft politiek. En we moeten afwachten wat er 12 september gaat gebeuren. Maar nu of twaalf s'avonds, dan weten we pas de uiteindelijke beslissing. Ja. Er zijn op dit moment nog 4, 40% zwevende kiezers... die we proberen tot ons te krijgen. Ja, En, en, en uh, behalve dit, hè, dus die foldertjes uitdelen en die mensen overhalen... Ja. Wat, wat doe je nog meer als vrijwilliger voor de SP? Uh, we brengen de, het maandblad de tribune rond. Dat is een, uh, een blad van de SP wat alle leden toegestuurd krijgen. En dat wordt uh, gedistribueerd door uh, de vrijwilligers ook... Uh, uh, bij de mensen die dat... Uh, die, die lid zijn, sorry. En... Uh... Ja, wat doen we dan meer? Uh, we gaan uh, de straat op uh, kijken in de wijk. Waar de problemen zitten in de probleemwijken. Wat we er even met de gemeente samen kunnen oplossen. of, met de, of uh, We hebben een uh, inloopochtend. Uh, één keer de veertien dagen. Dan kan iedereen bij, binnenlopen voor problemen. Niet dat wij die problemen direct op kunnen lossen. Maar misschien wel de mensen verwijzen naar de juiste instantie die dat wel kunnen doen. Ja, en, en, wij zijn wat dat betreft zeer laagdrempelig. Zeer laag ja, en waarom doe je dit eigenlijk? Uit idealisme. En omdat ik tijd heb. Want je bent gepensioneerd vrachtwagenchauffeur. Ik ben gepensioneerd vrachtwagenchauffeur sinds twee jaar. Voor die tijd had ik dit ook helemaal niet kunnen doen, nog. Helaas. Maar ik ben twee jaar geleden lid geworden van de SP. En uh, ik ben dus heel langzaam, maar zeker goed ingerold. Goed opgevangen. Goed onderlegd geworden door iedereen en alles. Het is gewoon een hele leuke club om ook weer samen te werken en om meer actie te voeren. Nou, vergeten we één ding: posters plakken, dat doe je toch ook? Dat doe ik ook, ja. <laughs> ja, ja. Maar, maar niet zoveel? Is dat, is dat niet de, de, de overhand of, of een groot nou, deel van op, het werk? Op het moment uh, natuurlijk wel. We plakken de landelijke verkiezingsplakaten uh, uh, we we op, op de publieke plakzuilen uh, in de stad, overal waar dat maar mag. En die controleren we om de dag of dat allemaal nog uh, netjes hangt en niet, niet beschadigd is of wat dan ook. Ja, dus, dus dan, dan, ga je dan je echt, met... echt de loop je door die stad en dan ga je dus kijken of, of Emiel nog wel hangt. Ja hoor. Dan hebben we de lijnpot de in de ene hand... en de kwast in de andere hand... en een lange stok met, uh, met een bezempied er aan. En, en een partij vol is onder de armen. En dan wordt gecontroleerd of dat nog goed hangt. En, en, en dat... dat is heel belangrijk, dat we zichtbaar blijven. En dat allemaal voor niks, hè? Dit is niet voor niks, Het is voor een beter Nederland. Ja, nee, dat snap ik. Ik heb het even over geld over oververduisterd. Geld? <laughs> ja. Of krijg je ervoor ja. betaald? Je bent toch vrijwilliger? Nee hoor. ik ben vrijwilliger. Ik krijg er gelukkig niet voor betaald. Ik zou het ook niet willen. Ik doe het met veel liefde en plezier... En met mijn vele duizenden anderen. Nou, blijf even hangen, want we gaan... Ik blijf uh, hangen. Ja, hangen. Ja, hangen. We hebben het net nou toch over posters. Nou, <laughs> zitten maar ook wel. We gaan even naar Patricia Show, Die is uh, aan de telefoon. Goedenavond. Ja, over postersplakken uh, gesproken, dat hoort er natuurlijk bij. Hè. En u bent van de VVD, u bent verantwoordelijk voor de VVD-posters, u bent kampioen op dat gebied. Want ik geloof dat uh, 90.000 van de in totaal 400.000 verkiezingsposters uh, van de VVD uh, zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat uh, jullie core business, die posters? Nou, we zijn er wel uh, herkenbaar maar op. Maar nee, de, het aantal 90.000, uh, uh, het aantal zegt natuurlijk niet zo, uh, niet zo ontzettend veel. Maar wij hebben voor onze lokale afdelingen eigenlijk uh, postpakketten gemaakt... Wij werken met uh, prikkelende stellingen op onze posters in uh, drie verschillende soorten. En die, uh, die maken wij uh, in, in verschillende maten en die stellen we aan onze afdelingen ter beschikking. En al met al inclusief uh, rekening houden met nog eens een keer een overplakronde en wat extra aanvragen... komen wij inderdaad op 90.000 uit die er gedrukt zijn. En dat is een enorme operatie om die overal te krijgen in het land, of niet? Ja, dat is uh, best een hele logistieke operatie, maar... Um, uh, uh, wij maken die, die pakketten hier in, uh, in Den Haag en die worden dan gewoon uh, uh, op bestelling zeg maar, van de afdelingen verzonden. Ja, en, en zijn er nou ook regels voor het plakken? Want ik hoorde net uh, onze gast Tom Wouters zeggen: van ja, god, dan loop je nog eens langs of die nog goed hangt, hè? dat is belangrijk. Is dat iets uh, uh, wat, wat mag of mag je over iets heen plakken? Of hoe zijn er regels voor? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de, de officiële regels uh, uh, qua van, van overplakken, ik zou even niet uh, paraat hebben. Uh, uh, maar het is wel een, een, eigenlijk een beetje een fatsoensnorm dat je, dat je plakt op de plek die je als, uh, als partij toegewezen krijgt. En uh, de plek die je toegewezen krijgt heeft dan weer te maken met uh, de grootte van de partij. En uh, de VVD heeft uh, linksbovenin uh, de hoek gekregen en daar, uh, daar plakken wij uh, onze posters. Ja, en, en wild plakken gebeurt dat ook op, op plekken waar het eigenlijk niet mag? Nou, dat is, uh, de verkiezingsborden zijn uh, uh, toch wel in voldoende mate in gemeentes geplaatst... ...dat we daar prima mee uit, uh, uit de voeten kunnen. Uh, uh, en daarnaast uh, uh, maken we natuurlijk ook gewoon gebruik van, uh, in het geval van de VVD... ...van bijvoorbeeld uh, uh, onze stellingen in bushokjes uh, en op masten langs de snelweg... Dus uh, het wild plakken hebben we uh, niet nodig om uh, onze boodschap over te brengen. Nee, en u maakt ook gebruik van die vrijwilligers, hè? zoals ja, zeker. Uh, Tom Wouters. Goed, mag ik u even danken? Dan ga ik terug naar Tom Wouters. Want nog even over dat wild plakken. Is dat iets uh, waar je soms wel de, de behoefte misschien aan hebt... om te denken, ik plak hem gewoon hier vanavond, veel betere plek? Nee, die behoefte hebben we niet. Want we hebben inderdaad, uh, wat mevrouw van de VVD ook zegt, uh, alle, allemaal een eigen plekje. Het is jammer dat we niet links bovenaan hingen. Dat zou beter geweest zijn, gezien onze kleur ook. Maar wild plakken en uh, over elkaar heen plakken, dat is uit het boze. Dat is uh, niet sportief. En we willen graag een sportieve, maar harde, maar sportieve campagne voeren. En ook wij hebben inderdaad in de bushalters uh, posters met uh, onze grote voorganger en nu SP. Ziet u, grote, ja, ziet u die grote voorganger wel eens? Ik bedoel, ik weet niet wie u bedoelt. Bedoelt u dan uh, Emiel Roemer? De heer Roemer, ja. ja. En, en ziet u ja, die hij... wel eens? ontmoet je die wel eens als vrijwilliger uh, van de SP? Jazeker. We hebben Open R gehad, het open Luchtmuseum, dat was in Arnhem. Dat was de aftrap van de landelijke campagne voor de verkiezingen. En daar liep Emil Roemer uh, vrij rond te wandelen met iemand. Iedereen kon er mee praten en uh, dat is geen eigen probleem. En, en heb je heb dat diverse... ook gedaan? Jazeker, ik heb hem aangesproken en een klein goed gesprekje met, met, uh, met hem gehad. Dus uh, ja, dat kan allemaal. En ik heb, uh, ik heb hem ook wel eens zien op een partijcongres of op een regioconferentie. En dan is uh, meneer Roemer heel goed aanspreekbaar ja. voor iedereen. Dus je weet waar het voor doet. Ja, zonder meer. Dit is radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. Ja, woensdag dus, die verkiezingen. En uh, om het voor de partijen tot een goed eind te brengen... zijn de partijvrijwilligers enorm belangrijk. Ik sprak zojuist met de SP-vrijwilliger Tom Woutersen... die de zwevende kiezer wil beïnvloeden. Maar ik ga ook praten met Jacques Aarts. U hoorde hem al even. Hij uh, is voorzitter van het stembureau Stadhuis Utrecht. Zit daar al zo'n 40 jaar. En ook uh, aan u de vraag, meneer Aarts, waarom voelt u zich eigenlijk geroepen om dit te doen? Uh, waarom voelt u me geroepen? Nou... Uh om een bijdrage te leveren aan uh, de, dat de uitslagen van de verkiezingen zo goed mogelijk uh, en zo snel mogelijk uh, afgeleverd worden bij uh, de dienstburgerzaken. En waarom doe je het ook? Omdat je ja, van mensen houdt, je vindt het leuk om zo'n dag door te brengen. Ook al is die uh, erg lang, van s morgens 7 tot s'avonds uur of 12, maar... Uh, ja, het is, het is een charme die je hebt. Het stembiljet uitvouwen en uitvlooien. Dat je alle stemmers die hun, ergens hun rode potloodje hebben geroerd. Om die zo goed mogelijk die stembiljetten op volgorde te krijgen. Daar een, een fatsoenlijke uitslag van te krijgen. Ja, en, en welke verkiezingen staan nu eigenlijk bij in die veertig jaar? Uh, er zijn verkiezingen geweest, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994, die staan we zeer bij. Want Waarom? toen zat ik op het, zat op het Domplein in Utrecht, en toen zat er, uh, bij de buren werd een bommelding. En toen ik, heb ik het stembureau uh, moeten schorsen, de verzitting van het stembureau moeten schorsen. Heb toen, uh, gelukkig was het in een school waar ik ook vakantie was, dus ik hoefde, hoefde de, de politie hoefde niet ook nog kinderen te ontruimen uit, uit die school. Uh, maar goed, wel moest er uh, de EOD komen uit Culemborg om uh, het voorwerp wat aangetroffen was om dat ongedaan te maken, weg te halen. En uh, ik heb uh, toen uh, de stembus met alle stembiljetten heb ik, uh, mee moeten nemen. En die heb ik geparkeerd in het portaal van Domkerk. En heb uh, de kosten van de Domkerk, die zei, ja wat moet u doen? Ik zeg, ik vorder in naam van de burgemeester, vorder ik het portaal. En uh, die man was zo verbluft, die liet dat toe. En toen heb ik gebeld bij burgerzaken. En toen uh, kwam uh, toenmalige burgemeester Opstelte. Die werd uit de studio gehaald van de Echte uh, Utrecht. En uh, burgerzaken kwam en vergaderen op het Domplein van hoe pakken we het aan. En hoe uh, kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat we de stem, uh, stemming kunnen voortzetten. Maar eerst moest die EOD komen en na uh, ongeveer twee uur werd de boel weer vrijgegeven. En toen kon ik weer verder gaan met st het stemmen. En, en, en in de tussentijd uh, waren die steden heb, in ieder geval ergens veilig in de kerk? Die, heb ik, die, waren, die stonden veilig in, de, in, de, in het portaal van de Domkerk. <laughs> en uh, het hele Domplein afgezet met linten met, uh, door stadswachten. Die, werden, die bewaakten dat... Uh, dat was, wel, dat was wel een historisch verhaal, ja. Even om historisch verhaal. Als ik aan verkiezingen denk, dan komt er ook heel snel weer... Uh, de verkiezing in 2002 bij mij bovendrijven, na de moord op Pim Fortuyn. En, ja. Dat heeft u natuurlijk ook meegemaakt als voorzitter van het stembureau. Hoe was de sfeer Klopt. toen? Uh, dat was een, een zeer hectische dag, 15 mei 2002. Het was dus uh, nou, zeg maar negen dagen na het, uh, de moord op Fortuyn... En, het is, uh, dat vind ik nog steeds jammer dat toen. Uh Wim Kok niet het lef heeft gehad om een noodwet uit te vaardigen en de verkiezingen uit te stellen want op dat moment is uh, eigenlijk uh, het kiezersregister of de kiezers het stem is gebruikt als een soort condenseregister voor tuin, waardoor ze de LPF toen heel veel zetels heeft gehaald en wat uiteindelijk leidde tot het Balkenende 1 wat sneuvelde uh, en toen moest 23 januari 2003 moest toen weer opnieuw verkiezingen ja. plaatsvinden en het was eigenlijk een hele chaotische dag en uh, wat me het meeste voorbij is dat pas op vijf voor half, elf s'avonds... ik het stembureau op kunnen sluiten, omdat nog zoveel mensen zich aangemeld hebben om te stemmen. Dat de wachttijden van drie kwartier voorkwamen. Ja. En uh, nou, dat was eigenlijk erg chaotisch. Ja, maar wat, wat zijn nou eigenlijk uw belangrijkste taken als voorzitter? Wat, wat moet u nou doen op zo'n dag? Uh, samen met de leden van het stembureau moet ik zorgen dat uh, de juiste mensen uh, hun stem uitbrengen, legitimatiebewijs controleren, controleren of ze niet toevallig met een biljet aankomen, een uh, stemkaart aankomen die uh, verval is verklaard. Daar hebben we lijsten van. Uh, zorgen dat de orde in het stembureau gehandhaafd wordt, dat mensen niet samen één hokje uh, kruipen. Ja, dat ja gebeurt zeggen, dat wel eens dan? Ja, vooral onder, dan valt het op het huis waar wij zitten wel mee... maar vooral in de wijken waar mensen van Nederlanders wonen... willen nog wel eens de, de mannen, hun vrouwen bijstaan. Goed bedoeld, maar dat mag toch echt niet om hun stem uit te brengen. En want die uh, gaan ja, samen dat uh, stemhokje in. Die houden. dan zeggen we, hey, dat is niet de bedoeling. Uh, iedereen moet zelfstandig zijn stem uitbrengen. En Het is niet de bedoeling dat u uw vrouw of man helpt daarbij. Kijk, we kunnen wel soms, maar dan als lid van het stembureau... Uh, mensen die slechterbeen zijn of die slechtziend zijn... te zeggen van, goh, een beetje ondersteunen. Maar ook dan uh, wel dat je het zoals doet dat de mensen zelf hun stem uitbrengen. En niet dat wij zeggen, hier uh, zal ik je hand wat om het uh, met potloodjes te laten kleuren. Als ja. nou, dus de stemmachine u... bedienen. Nou doet u dat al uh, 40 jaar. Kent u nou inmiddels ook die mensen die komen stemmen? Uh, ja, behoorlijk. Uh, wat me heel bijstaat dat vorig jaar in mei was ik net geland uh, met een kennis van mij in Cork in Ierland... En ik sta bij de band en toen zie ik een mevrouw. Ik zeg, god, ik ken u volgens mij. Toen zei ze, ik weet het niet. Ik zeg, volgens mij woont u in mijn stemdistrict. Toen zei ze, ik <laughs> zeg... Dus toen zegt ze: Van ja, ik wil daar. En zegt Ja, nou, zit het een stemstrik, U komt altijd bij mij stemmen. Ze zegt: Nou, ik het zie. Ja, u bent het. Ja, dus na al die jaren nou, krijg je ook een soort van vrienden. Ja ja. ja, ja. Nou ja, ja. Dus het is best leuk dat je mensen zegt: Oh ja, bent u er weer? En heeft u het weer gered? Er dus zijn ook mensen, hoogbejaarden die in de stad wonen die dan nog steeds komen. En dan zeg Goh, nou, leuk dat u er toch weer bent en zo. En nou. En, en, en heeft u nou ook de neiging om mensen politiek te beïnvloeden? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat u ook wel politiek geïnteresseerd bent, als ik u zo hoor. Ja. En heeft u dan maar, de neiging om nog iets te zeggen nee. van volgende, doe toch maar die en die partij? Of? Nee, wij houden ons daar verder van. En ook zorg ik ervoor dat de leden van mijn stembureau ook niet die, die neiging he, zouden hebben. Dan onderdrukken we die wel. Want nee, de partijpolitiek wordt die moet behandeld worden buiten het stembureau... De mensen mogen ook geen politieke leuzen uh, schrijven. En als er vooral in het verleden kwamen er wel eens mensen van zeer extremistische partijen die lieten hun stembiljet dan zien en zeggen van dat ding dichtvouwen in die bus en wegwezen. En uh, dat soort dingen zijn we niet van gediend. Als u op bedrijven doet, maar buiten de deur. Maar niet hier. Zo, dat is duidelijke taal. Laten we ja. even gaan luisteren naar hoe het in, in het buitenland gaat. Want er kan ook gestemd worden in andere landen door Nederlanders. Dat gebeurt mm. bij briefstembureaus. En voorzitter van zo'n stembureau op de Nederlandse ambassade in Canada... is Venigje Hinten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe gaat het bij u eraan toe? Hoe, hoe zou ik kunnen stemmen als ik Nederlander was... en bij u woont in Canada? Uh, nou, dan zijn er drie manieren. Kiezers moeten zich dan bij gemeente Den Haag registreren. En dan is er een keus. Men kan of via een kiesgerechtigde inwoner uh, van Nederland, die kan gemachtigd worden, uh, dus via volmacht een stem uitbrengen. Men kan als men toevallig in Nederland is op 12 september, gewoon zelf in Nederland stemmen naar een stembureau gaan. En dan de derde manier, en daar zijn wij dus voor, briefstembureau. Uh, dus dat is door middel van uh, een briefstem stemmen. Ja en hoe gaat dat dan? Uh, nou, dan, uh, mensen registreren zich. Uh, dat moet dan per uh, 1 augustus gebeurd zijn. Krijgen dan uh, stembescheiden thuisgestuurd. Dus het stembiljet, uh, een aparte envelop, uh, een handleiding. En niet te vergeten de oranje retour-envelop. En dan in die retour-envelop worden alle stembescheiden gestopt. En die worden naar de uh, briefstembureaus gestuurd. Of direct naar de gemeente Den Haag. Ja, en maar wat is uw taak dan precies daar in Canada? Nou ja, op de dag zelf uh, hebben wij hier dus een briefstembureau. Dat betekent dat alle binnengekomen uh, oranje enveloppen worden opengemaakt. Uh, daar worden dan de handtekeningen gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd dat het dus inderdaad geregistreerde kiezers betreft. Die worden hier ook gewoon in de stembus gestopt. Dus het is in die zin iets anders dat uh, het briefstemmen zijn... en dat mensen niet de kans hebben zoals in Nederland... om zelf uh, de, het stembiljet in de stembus te stoppen. En dat gaat gewoon met een rood uh, potlood ook, net zoals hier. Ja, net als hier en dat is natuurlijk wel uh, belangrijk en dat is ook iets waar wij uh, geregistreerde kiezers in Canada actief uh, van op de hoogte stellen. Namelijk in Nederland is het, uh, he, men komt een stemhokje in en er ligt alleen maar een rood potlood. Dus het is, het is erg duidelijk dat daarmee het stembiljet ingevuld moet worden. Uh, nu staat dat hier uh, uiteraard ook duidelijk op de stembiljetten geschreven. Maar goed, uh, het is toch belangrijk om ook kiezers te, erop te attenderen dat het inderdaad um, in het rood ingevuld moet worden. We hebben ook hier uh, op de uh, posten de Nederlandse ambassade en de consulaat generaal uh rode potloodjes staan, zodat mensen niet alleen op de verkiezingen geattendeerd worden... maar ook nogmaals op het idee ja. uh, dat we dus echt in het rode stembiljet in moeten vullen. Ja, nou, dat, dat, is, uh, uh, uh, dat is hier uh, inmiddels wel duidelijk dat het met een rood potlood moet. Ik ga even terug naar uh, Jacques Aarts, voorzitter van het stembureau Stadhuis Utrecht. Veertig uh, ja. jaar zit u daar al, hè? aanstaande woensdag weer. Ja, dat rode mm -hmm. potlood, dat hebben we nu nog steeds, hè? Dat er nog steeds geen computer echt goed ingevoerd is, dat is toch eigenlijk ook ongelooflijk, of niet? Ja, het is heel jammer dat we hebben een aantal jaren hebben dus met stemmachines kunnen werken. Hè. Alleen uh, blijkbaar uh, gaven die de bepaalde stralingen af. En uh, is dat door een bepaalde organisatie uh, dusdanig aangegrepen om de politiek uh, te vermurven. Om weer uh, het, naar het terug te gaan. En dat is heel erg zonde, want... Uh, wel door de, de stemtijden, of tenminste dat mensen hun stem uit kunnen brengen... te verruimen van vroeger van 8 tot 7 naar nu half 8 tot 9 uur s'avonds... had onder andere te maken met de stemmachines die mogelijk waren... waardoor het makkelijker was dat je om half 10 had je je uitslag binnen. En nu zijn die stembiljetten er weer, maar de tijden zijn gebleven... waardoor het dus in heel veel gemeenten en plekken voorkomt... dat je dus echt na twaalf uur s'avonds nog eens een keer... Uh, misschien de uitslag uh, helemaal tot een goed einde hebt gebracht. En het is dus best een, een uh, vermoeidheidsslag. Ja, want u moet tot laat in de avond die stemmen tellen. Stel het en ja, en uh, je hebt er uh, 1100... en dan moet je ook 1100 uh, stembiljetten hebben. En die moet ook 1100, de uitslag moet ook voorkomen. Ja. Je kunt niet zeggen, ja, nou, ik doe er maar 1095. En uh, die vijf, die, die sloven we wel. Nee. Nee, zo gaat het niet. En wat doet u dan om de uitslag dan ook te, te zien? Gaat u daarna gelijk naar huis voor de tv en afwachten wat het wordt? Uh, als ik de al thuis ben, dan neem ik graag iets te drinken en nog iets te, te eten. Want het eten gaat natuurlijk ook niet helemaal lekker op zo'n dag. En dan ga ik altijd wel even de uitslagen bekijken. Wat er op dat moment. Er is natuurlijk heel, heel veel binnen. En dan kun je ook een beetje de tendens zien hoe het eruit gaat zien. Ja, want u zit daar de hele dag opgesloten in dat hok. En weet natuurlijk van niks. Even naar Tom Wouters nog. Vrijwilliger ja. voor de SP. Hoe gaat dat bij u eigenlijk? Gaat u nou woensdagavond eindelijk gewoon rustig op de bank zitten. En kijken wat het wordt? Nee, nee. Dat gaan wij niet doen. Wij gaan, ongeacht de uitslag gaan we eerst gezamenlijk even een barbecue in het partijhuis. En daarna gaan we nog de posters plakken van Kiezers bedankt. Dus het wordt volgens zeker late avond. Ach. Maar we zullen. Ja, maar dat is ook niet <laughs> erg. Dan we bent u nog over. niet klaar. Nou, Dan ik... zijn we nog niet klaar. Nou, Emiel Roemer mag blij met u zijn. Mag ik het En wij met de, aan me, aan me die mail. Goed zo. Dank u wel, Tom Bouters, vrijwilliger voor Graag de SP. Wel, en Jacques Aerts, voorzitter van een stembureau in Utrecht. Voor Graag meer gedaan. informatie, ga naar onze site 2Dingen.nl. U kunt daar ook reacties achterlaten. Zo dadelijk, de stemming van Nederland met Eva Jinek. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Wij gaan weer de politieke dag doornemen met onze vaste analisten. debatexpert expert Roderick van Gieken en campagne Bart Jochems. Uh, Roemers staat net bij de wereldwijd door. Daar gaan we het over hebben. En we gaan natuurlijk ook vooruitblikken op het debat van vanavond het duel tussen Rutte en Samson. Dat allemaal zometeen op deze zender. Maar eerst het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. PvdA-leider Samson wil na de verkiezingen liever niet met de VVD een coalitie vormen. In één vandaag herhaalde Samson liever met SP en GroenLinks op te trekken. Al realiseert hij zich dat de kans op een linkse meerderheid klein is. Vanmorgen zei premier Rutte dat een derde Paarse kabinet niet waarschijnlijk is. Ook omdat er geen meerderheid in de Eerste Kamer voor is. In de laatste peiling van Maurice de Hond zijn VVD en PvdA nu ook even groot bij de 35 zetels.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 Noord-Korea heeft een hulpaanbod aanvaard van buurland en aards vijand Zuid-Korea. Zuid-Korea schiet de hulp na de overstromingen van deze zomer, zoals in Seoul bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat Noord-Korea ingaat op een aanbod van het Zuiden na het aantreden van Kim Jong-un in december. Tot zover. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Nog anderhalve dag en we mogen naar de stembus. Goedenavond en welkom bij de Stemming van Nederland. Mijn gasten van vanavond, onze vaste analisten... debatexpert expert Roderick van Grieken en campagnestratege Bart Jochems. Met hen neem ik de politieke dag door. Heren, goedenavond. Welkom in de studio, wederom. Zoals altijd, even kort, we gaan eerst naar de zaken... die jullie vandaag het meest zijn opgevallen. Ik begin bij jou, Roderick. Jij wees ons op een uitspraak van Tovik Dibi. En die heeft het volgende gezegd. We hebben er gezamenlijk een potje van gemaakt bij GroenLinks. Het had anders gemoeten... Maar het heeft geen zin iemand individueel verantwoordelijk te noemen, al dus tovik Dibi. Rodrik, wat vind je ervan? Nou, ik kan me voorstellen dat, dat hij liever heeft... Dat, dat er niet iemand individueel verantwoordelijk wordt gesteld. Maar ik denk dat hij toch echt wel een hele cruciale rol heeft gespeeld. Want eh, toen dat Koenersakkoord gesloten werd... deed GroenLinks het best wel goed. Jolanda Sap die stond er scherp voor. Totdat hij zich opeens out of the blue... ook zoals ik het heb kunnen teruganalyseren binnen die partij... totaal onverwacht zich tegenkandidaat stelde. Nou, toen kreeg je die hele heisa binnen de partij... met hoe dat georganiseerd moest worden. Nou, ik denk dat dat een hele negatieve invloed heeft gehad op de campagne. Dus ik vind het een beetje vreemd dat hij nou juist... de is die nu zegt, we hebben er een potje van gemaakt. Ja, hij vertelt ook in hetzelfde interview... Vertelt hij eigenlijk dat hij aan het flyer is op straat... en dat iedereen voortdurend tegen hem zegt... Ja, dat jullie daar zo'n zooi van hebben gemaakt. Ja, ja, wat ik ook bijzonder vind... is dat hij ergens in datzelfde interview zegt... Van, goh, ik, ik vind nog steeds dat ik het goed gedaan heb... om mezelf kandidaat te stellen... want dat was nu een persoonlijke ambitie. Ja, Dat klinkt een beetje als mijn belang is partijbelang... is landsbelang. Ja. Dat is nog maar de vraag. Wat vind je van de timing, Bart, van Tovik Dibi... om dit zo uh, anderhalve dag voor de verkiezingen te zeggen... Ja, schadelijk op alle mogelijke terreinen. Ik bedoel, als je gaat evalueren in een verkiezingscampagne... doe je dat na de stembusgang. En dit is wat ik altijd een roze olifant noem. Als je tegen iemand zegt, denk eens niet aan een roze olifant... dan denk je dus aan een roze olifant. En op het moment dat je zegt... we moeten niet iemand persoonlijk daarvoor verantwoordelijk stellen... Ja, dan gaat iedereen iemand, en dat kan zelfs mevrouw Sap zijn... haar er verantwoordelijk voor stellen. En is dit dan uh, ja, onverwachte naïviteit of is het heel berekenend? Heeft hij hier een doel mee? Nou, ik denk, laat ik het zo even zeggen... maar ik kan niet in zijn hoofd kijken... ik denk dat hij het heel open en eerlijk vindt. Um, maar dat uh, zijn hele omgeving denkt... wat doe je nou voor iets doms? Dat zeg je nog heel netjes, Bart. Ik denk dat het iets krachtiger bewoord zal zijn daarbij GroenLinks. Uh, jou viel een uitspraak van Jolande Sap op. Vertel. Uh, Jolande Sap die uh, aan het vremen is. En zoals uh, iedereen is aan het vremen. Uh, Jolande Sap zei uh, een kabinet van, let op... VVD, P van de A, D66 en uh, CDA. Mm -hmm. Die combinatie, dat is een centrumrechtskabinet daarmee ben je aan het framen. Is dat nou echt centrum rechts? Nou, voor SAP is dat centrum rechts, want dat komt in haar straatje van pas. En zo was iedereen vandaag eigenlijk bezig om te framen. Uh, er waren er meer. Die uh, Buma, die uh, zei bijvoorbeeld, ik denk dat Rutte is, heeft, is geschrokken van zijn eigen verkiezingsprogramma. Dat is ook een vorm van framen. Uh, meneer uh, Wilders die riep dat het CDA verslaafd was aan macht. Allemaal framen, framen, framen. Dat is de laatste, de laatste stadium van de verkiezingscampagne. En dan, gaan we, dan worden echt de messen geslepen en dan krijgen we dit soort karakteriseringen. En zijn dit dan uh, emotionele opwellingen waar je later eventueel spijt van hebt, of zijn dit echt uitgedachte technieken om toch nog die stembusgang een beetje? Het is, ik denk dat ze misschien ook een beetje moe worden van zichzelf in die ja. zin dat um, ja. Ja, wat, moet je, wat moet je nou <laughs> nog doen om er nog een keer overheen te komen, zodat je de volgende dag met chocoladeletters in de krant staat? En dan probeer je dit soort uh, grapjes uit te halen, want uh, er is over inhoud gesproken in deze campagne, maar, maar over een paar uh, onderdelen en sectoren, een heleboel uh, inhouds, uh, is niet aan, aan de orde gekomen. Nu is het uh, te kort tijd voor dit soort grappen. En dus gaan we dit soort uh, zwartmakerijen en uh, ja. karakteriseringen nou, het, ook, het is ook onvermijdelijk binnen ons politieke systeem hè, omdat je uiteindelijk, op wie je ook uiteindelijk stemt, dat blijft uiteindelijk altijd een beetje een black box, want je weet niet wat er uiteindelijk uit gaat komen. Dus voor partijen, om nu dingen te gaan roepen van ja, maar pas op, als je op die stemt, dan krijg je waarschijnlijk dat. Ja, dat kan wel effect hebben. Maar het ja, blijft natuurlijk een beetje in een schimmig een schimmig spel. Ja, daarna moeten we allemaal weer vrienden worden. Dat maakt, dat haalt ja. altijd voor mij de angel uit die beledigingen weg, eigenlijk. Ja. Ja, het framen. vervelende is dat er vaak wel, omdat het zeker in die laatste dagen nog wel eens de hard aan toe gaat, is dat we vaak al een of twee weken verliezen uh, in zo'n formatietijd, omdat men eerst wel eventjes moet afkoelen en, uh, en Rutte en Samson natuurlijk niet uh, al te snel met elkaar aan tafel kunnen gaan zitten. Wat dat betreft vind ik dat we nog een hoop kunnen leren uit Groot-Brittannië. Daar was nu uh, voor het eerst een coalitie-government uh, um, uh, en dat was gewoon binnen een week gesmeed. Dat was, die viel elkaar hard aan in de campagne. Uiteindelijk was de uitslag zoals die was. En binnen de week zat er een kabinet hup, aan de slag. Oh, daar wil ik het zo nog even over hebben. En zometeen praten we uitgebreid over bouwde uitspraken van Samson en Wilders. Maar nu eerst Ron Vergaal met de meest opvallende politieke tweets. Ja, ook vandaag waren de lijsttrekkers en de Kamerleden... weer volop bezig met lokale debatten. Waar we via Twitter mooi van op de hoogte bleven. Via hashtag MKB-debat, hashtag UNICEF-debat... en hashtag HO-debat, het hoger onderwijsdebat... en hashtag TUB-debat van de Twentzu-Courant-Tubantia. Maar het politieke training-topic was vandaag hashtag ZZP. Want verzwijgt de PvdA nu wel of niet een ZZP-boete? D66-Kamerlid Kees Verhoeven die tweette gepekeerd dat hij in debat... Wilde gaan bij radiozender BNR. Met P van de A-opponent Martijn Van Dam. Maar volgens Verhoeven durfde Van Dam dat niet aan. Niet sterk en niet sociaal, twittert Van Dam. Dan SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij die speelde vandaag een thuiswedstrijd. Hij had namelijk een debat bij de kleine christelijke tv-zender Family 7. En dat, uh, dat is niet alleen uh, christelijk voor van der Staaij, uh, daarom niet alleen van uh, belang voor, uh, om mee te doen. Want hij twittert daarna ook nog eventjes dat hij daarna lekker op de koffie kan gaan bij zijn voorganger Bas van der Vlies, want die woont daar toch in de buurt. Maar waar zijn onze bewindspersonen nu mee bezig deze laatste dagen voor de verkiezingen? Nou, ze zijn in ieder geval niet massaal aan het flyeren. Zo las ik op Twitter dat CDA-minister jan Kees de Jager bij de lancering van de nieuwe Printjesdag-app was en zijn collega minister Maxime Verhagen die was bij de presentatie van het recyclebare asfalt en staatssecretaris Joop Adsma die ging kijken bij de introductie van ledverlichting voor veestallen. Kortom, de CDA-kopstekken vinden het blijkbaar niet zo nodig meer om campagne te voeren. Uh, en dan uh, tot slot journalist Joris Luijendijk... die ontketende vandaag een kleine grappentrend op Twitter... door te vragen met welke muziek je onze politieke partijen zou moeten gaan vergelijken. Een korte bloemlezing van de reacties die hij daar op kreeg. Volgens uh, publicist Jan Kuitenbrouwer is de PvdA de Goldenering, Maar jo Joris Luijendijk die vindt dat een belediging voor de Goldenering. VVD is volgens iemand te vergelijken met de dire straits... professioneel en kundig, maar nooit de real thing. Verder is het CDA als Buddy Holly, ooit heel mooi, maar nu toch echt voorbij. Dan D66, uh, die zijn als Coldplay. Best aardig, maar toch ook weer een beetje niksig. Dan uh, de PVV, die wordt vergeleken met rockband Rage Against the Machine. Overal schoppen ze tegenaan, maar uiteindelijk weten ze het dan zelf ook niet meer. En GroenLinks, uh, die staat voor de Beatles. Hun inspiratie komt ook uit de 60s. en ze hebben ook nog maar twee surviving members. En verder nog, puur op gevoel, de SP, dat is Keen, veel geblaad, weinig inhoud. De ChristenUnie is Mieke Telkamp en de SGP is Nana Muscouri. En dan tot slot de partij Mens Spirit. Die staat volgens iemand voor het Kreuzveld Jacob Collectief. De onderbouwing is, ze zijn experimenteel, freaky, niemand kent ze... maar zelf hebben ze toch ontzettend veel lol in. <laughs> dit krijg je dus, hè, Ron? Als er te veel debatten zijn, te Precies. veel politiek, net voor die verkiezingen, ja. krijg je dit soort ongeheimige dingen te horen. Joris wil morgen dit gaan doen met groente en fruit. Ik uh, ben heel benieuwd, dankjewel. Uh, we gaan eerst even naar de laatste peilingen. Voor ons de laatste peiling van Maurice de Hond. Staan zowel de VVD als de Partij van de Arbeid op 35 zetels? Ben je nog verbaasd, Roderick? Of denk je, ach, dat wist ik al? Nee, niet echt meer, want dat was wel de beweging. Uh, en de beweging is al sinds de start van de campagne dat de Partij van de Arbeid in de lift zit. En, uh, denk je is... dat het stabiel blijft nu? Ja, ja, ik vind dat heel moeilijk te voorspellen. Er wordt iedere keer gezegd, en ik denk dat daar wel wat, wat in zit... dat er voor de Partij van de Arbeid nog meer te halen is aan het linkerblok... dan dat er voor Mark Rutte te halen is in het rechterblok. Daar komen we zo meteen misschien ook nog wel op. Dus het, ja, hij zou nog door kunnen groeien, je weet het nooit. Wat denk jij, Bart? Ik ga hier geen voorspelling doen. Er wordt getwijfeld tot in het stemhokje. En zelfs de, de exit polls die je s'avonds om acht uur ziet... van mensen die meteen na het stemmen is gevraagd... wat heeft u gestemd? Die blijken af te wijken van de, van de echte uitslag. Dus zelfs daar zit het verschil. Uh, alle pijlers zeggen dat ook in die zin... er is een verschil van twee uh, tot vier zetels kan erin zitten. Nou, als het 2, bij de VVD twee zetels omhoog gaat... en bij de PvdA twee omlaag... dan hebben we alweer vier zetels verschil. Dus het kan, er kunnen echt nog vijf zetels verschil zit aan het eind van het lied. Ik ga iets geks zeggen, want ik ben zeker geen deskundige. Um, ik ben gewoon eigenlijk een, een passant die ook uh, kijkt naar wat er gebeurt. En ik praat elke avond met jullie. Ik denk, maar dat is een wilde gok... dat misschien de PvdA niet zo groot wordt als dat wij nu denken. En dat heeft te maken met dat hypeachtige sfeertje... wat er zit in die ongelooflijke opmars van ja, Diederik dat is, Samson. Dat, ik heb het idee... maar dat is niet wetenschappelijk bewezen. Ja, dat, misschien dat je, de, de analogie is misschien een beetje... tenminste, dan nou, kan ook niet in jouw hersens kijken... maar misschien is de analogie <lacht> een beetje... dat uh, bij Roemer ook uh, het verhaal was... Hè, te vroeg pieken. Hoe uh, kun je het volhouden? Ik heb eerder gezegd... het gaat heel goed met Samson. Het gaat als een raket. Maar ja, je moet even opletten of die brandstof... niet uh, uh, opraakt op een gegeven moment. En daarvoor is voor, volgens mij van belang... dat debat van vanavond, waar die rechtstreeks mm -hmm. tegenover Rutte zit. Dat is één. En twee of hij daar ook in staat is om te verdedigen. Rutte heeft het nu toe moeten verdedigen. Dat is hem redelijk gelukt. In ieder geval als je naar de peilingen kijkt. Uh, Samson heeft mogen aanvallen. Dat is goed gegaan. Hij heeft uh, zetels gewonnen. Wat gebeurt er als Samson moet verdedigen? Omdat en, Rutte hem gaat aanvallen. En dat denk ik. Uh, en, uh, en dat, dat, als er één kans is voor Rutte om dat nou goed neer te zetten... dan moet hij dat, uh, moet hij dat vanavond doen. En nog even op jouw analyse. Maar Dit is ook niet gespeend door, door enige kennis... maar ook gewoon een, een gut feeling. Ja. Um, in de reden stelt dat dat zou uitkomen dat de partij van arbeid toch niet zo groot wordt, zou ook nog kunnen zitten in het feit dat ik denk dat er wel ontzettend veel sympathie is voor Emil Roemer. Dat mensen wel aan de linkerkant, eh, ook hoe die nu vanavond weer bij de wereldrijd door zat, maar ook hoe die optreedt, er wel ontzettend veel sympathie voor de persoon is, en dat er misschien toch mensen zullen zijn die uiteindelijk zeggen van, nou, het wordt misschien niet de grootste, maar dit is wel de man die, maar waar ik me aan relateer en die ik mijn stem geef. Ja, die krijgt mijn stem. We hebben met z'n drieën gekeken naar de wereldrijd door. Um... Ik zal me verder van commentaar onthouden, maar hoe vond je hoe Roemert overleefde daar aan tafel? Wat vond je ervan? Nou, wat, wat, wat me het meest opviel is dat het programma twintig minuten duurde eh, voordat de eerste inhoudelijke vraag gesteld wordt. Deze man wordt echt twintig minuten lang bestookt met vragen eh, waar, waar hij ook geen goed antwoord meer op kan geven. Het gaat slecht met u, gaat achterricht in de peilingen, wat heeft u fout gedaan, noem maar op. Ik bedoel, dat zijn dingen die mensen thuis allemaal al weten. Ja, dat is niet meer informatief. Als een programma nou bedoeld is om mensen thuis te helpen bij het maken van hun keuze. Dan hoef je die vraag allemaal niet te stellen. Want dat het ging weet alleen ik, over de vorm. Dat weet ik thuis ook wel. Ja. waar ik in geïnteresseerd ben, als je nou echt een journalistiek inhoudelijk programma wil maken, is waar staat de man nou voor? Maar wat, dat duurt 20 minuten. Wat had Roemer moeten doen, Bart? Want jij hebt natuurlijk ook gekeken. Ja, ik heb ook gekeken. En uh, wat mij opviel, was dat Roemer eigenlijk iedere keer. Uh, want je, ik ben het eens met Roderick in die zin: van het wordt in een bepaald uh, schema gezet. En daar heb je dan maar op te antwoorden. Maar aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat Roemer wel zo stevig moet, zou moeten zijn om in ieder geval een poging te doen om de regie een beetje naar zich toe te trekken. En dat gebeurde buiten gewoon weinig. En, uh, hij, hij wandelde achter de vragen aan, had geen echt goed weerwoord. En aan het eind van de uitzending zat ik eigenlijk nog een beetje te kijken: van ja, en dat is volgens mij het ergste wat je als politicus kan gebeuren. Het is eigenlijk een beetje zielig wat hier gebeurt. Um, terwijl hij er wel iets aan had kunnen doen. Steviger ingrijpen als Peter de Vries bijvoorbeeld is... Steviger ingrijpen, jezelf niet een domme vraag stellen... en hem vervolgens ook moeten beantwoorden, want dat gebeurde Dat gebeurde een paar keer. Zo van... Wat was dat ook alweer? Nou, er zat er eentje bij. Ik weet niet of we die nog op, op, op de band hebben, maar... Ik denk, we hebben in ieder geval wel iets van Roemer, Laten we daar even naar luisteren. Wat is er in uw perceptie gebeurd, de laatste twee weken? Wat is er gebeurd? Ja, wat is er? Kijk, we hebben natuurlijk lang heel hoog gestaan. Even ook de grootste. En dat betekent dat je alles... Alle pijlen op je gericht zijn. Mm. En dat de lat en de verwachtingen van heel veel mensen heel erg hoog zijn. Kon hij niet inlossen? Uh, nou, dat moet nog blijken woensdag. Ja, dat is hem dus. Helemaal aan het begin van het gesprek uh, hij wordt helemaal uh, achteruitgezet. En je ziet in het hele gesprek dat hij die, van dat soort uitspraken last heeft. Hij doet het zelf. Dus ja, het is ook, eens Het klinkt met, eens ook wel met eerlijk, Bart. Sorry? Het klinkt ook wel menselijk en eerlijk. Ja, het allemaal menselijk en eerlijk. Maar op, op, als je dan vervolgens een half uur dan gaat zitten wanpresteren... heb je jezelf toch wel in je voet geschoten. En dan je kunt ook eerlijk naar de inhoud te draaien... in plaats van dat je jezelf ja. een domme vraag stelt. Uh, ja, dus, ik bedoel, We gaan hier geen premier kiezen op, uh, op debatvaardigheid. Daar gaat het uiteindelijk Daar niet om. Daar lijkt het wel op. Daar lijkt het raast. heel vaak ja. op. Uh, maar hier doet hij zichzelf echt geen dienst met dit soort, uh, dit soort zaken. Had, wellicht had hij beter eraan gedaan door inderdaad de vraag direct naar de inhoud... Te draaien. Want wat hij moet doen, is dat moet er eigenlijk via Matthijs ja. van Nieuwkerk rechtstreeks voilà. de kiezer aanspreken. Mm -hmm. die nu twijfelt tussen SP en Partij van de Arbeid. en ze munitie geven waarom ze toch uiteindelijk in dat stemhokje SP moeten stemmen. En daar kwam hij bijna niet aan toe. Ja. Zijn gesprekspartners domineerden uh, ja. in ieder geval de ja. koers. van zeg, het hij gesprek. Gaat er naartoe met het idee: ik wil aardig gevonden worden. Ja. en dan zitten drie mensen tegenover hem die gaan laten zien, zien dat, dat die man ja. aardig laat, is. Laat, onver, van laat onverlet, en daar heb ik ook al eerder hier gezegd. ik vind het echt onbestaanbaar de manier waarop bijvoorbeeld een Peter R. de Vries de kans krijgt... om een politicus zonder vragen. Het gaat er zo hard aan toe en daar, niemand heeft daar belang bij. Ik bedoel, dat politici op een dusdanige manier ja, toch bijna geschoffeerd worden... en niet de kans waarom krijgen... waarom gaan ze om... er allemaal over... zitten? Niemand is er nog eigenlijk goed uitgekomen, behalve Samson. Ja. ja, maar een die Ode heeft en Zan... nee. die kritische vraag gekregen. Die is, die is drie kwartier gekieteld. Dus daarmee ja. is hij eigenlijk ook tekort gedaan? Want dat had hem natuurlijk geholpen als hij daar goed inhoudelijk had kunnen profileren? Je bent niet altijd blij met onkritische vragen, denk ik? Mm, ja, dat, dat zou kunnen, maar het is in ieder geval een oneerlijke strijd geweest. En de vraag is inderdaad, en ik denk dat politici misschien er in de toekomst... toch ook eens over moeten nadenken. In hoeverre moet je willen daar te gaan zitten? We hebben het nu met uh, Rutte gezien, die bij de wereldrijd door zo te grazen werd genomen. Ook bij Pauw en Witteman, dan was het wellicht nog erger. En dan zat hij ook drie kwartier met vijf man, nou echt een volkstribunaal tegenover hem. Mm -hmm. um, wat gewoon afdoet ook aan de statuur van politici... waar we uiteindelijk met z'n allen wel belang bij Ze hebben. Blijven ook allemaal zo aardig. Ik heb zitten kijken thuis, ik zat alleen maar met soort luchtgebaren, met vuisten te maken. Van, en nou zeggen dat ja. het afgelopen is, maar niemand doet dat. Nou ja, maar dan, dan, dat, dat ben ik aan de ene kant met je eens. Maar dan moet je wel 100 zeker weten dat je dat op het moment doet. En dat je dan ook echt als politicus een punt maakt. Want als die niet goed uitpakt, hè, dus op het moment dat je gaat zeggen... Dan joh, ben nu, je pik een humorloze meer, dan, dan is het niet best. Dus je neemt een heel groot risico. Maar ik zit wel met hetzelfde gevoel voor de tv... Ze zijn allemaal tegen Matthijs van Nieuwkerk aan het praten. Of tegen Jeroen Pauw, of tegen meneer Witteman, of tegen Thijs van der Brink. Tegen die mensen zijn ze aan het praten. Terwijl die kijkers denken, van wat heeft hij nou tegen mij te zeggen? En ze zouden zich dus ook op die kijkers moeten richten. En, en daar eigenlijk over die presentator heen. Dat is eigenlijk, in die zin, ik zeg het heel onaardig... want ze zijn heel relevant om het debat aan de gang te houden enzovoorts. Um, maar ze zijn een, eigenlijk onaardig gesproken voor die politici. Een blokkade waar ze overheen mm -hmm. moeten... om vervolgens die kijker te bereiken. En dat hebben ze niet voor de bril. En ze, ze zijn dus bezig om aardig gevonden te worden... en een grapje te maken met met een van Nieuwkerk... en nog een keer een grapje. En thuis zit iedereen te denken, waar gaat dit over? Ja. Ik wil uh, uh, even naar een tweet van jou van vanochtend, Roderick. Je had het over meteorologische invloeden op de uitslag. Vertel. Ja, ik, ik weet niet meer precies wat ik twitterde. Maar ik, had er in ieder geval, ik kreeg te horen dat KNMI slecht weer had voorspeld. Mm -hmm. En ik weet dat dat invloed heeft op de opkomst. Ik kon me niet meer precies uit mijn geheugen terughalen voor wie dat nou voordelig of nadelig was. Ik weet nog dat het voor het CDA werd altijd gezegd. Hè, dat is. Goed, want die hebben trouwe kiezers. En partijen waar ik aanhang wat minder trouw is, die komen wat minder. Nou, direct kreeg ik van, van Jaap Jansen vragen. En van, goh, waar, hoe kan je dit onderbouwen? Nou, dat kon ik niet. Maar toen kwam er vervolgens een tweet van, uh, van Koen Gelinken. Die zei van, nou, een onderzoek had hij ergens gevonden... waarin die zei, het kan 1 tot 2 procent verschillen... het opkomstpercentage mm -hmm. afhankelijk van het weer. Alleen wat dat onderzoek niet aangaf... is voor wie dat nou voor- of nadelig is... Maar stel dat het zo is dat een ene partij voor trouwere kiezers heeft dan een andere partij. En het verschil is 2%. Dan, dan kan dat wel degelijk groter dus trouwe, zijn. Trouwe aanhangers komen ondanks het ja, slechte weer. Is... Dat, dat in mijn herinnering weet ik dat CDA'ers, weer of wind, ook <lacht> SGP'ers, die gaan stemmen. <lacht> Hoe Terwijl ik me kan voorstellen dat misschien PVV'ers dat die wat minder loyaal zijn, of misschien mensen van de Partij van de Arbeid ook. Of D6, ja. als het regent. Het zal wel. Nou. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat het weer uiteindelijk daarvoor invloed op gaat hebben. Ik wil het even hebben over de daadwerkelijke strijd. Die gaat natuurlijk tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Rutte deed vandaag weer van zich horen met een inhoudelijke uitspraak op nu.nl. Want bijstandsmoeders moeten VVD stemmen. Daar worden ze het meest gestimuleerd. Adviseerden jullie de dames dat ook? Bart, wil jij dat ook zeggen? Ja, het past in zijn frame. Hè. Het past in het frame... Uh, de, de echte partij van de arbeid is de VVD. Um, uh, en het past ook in het frame... Uh, en dat pakt dan iets minder uit... tenminste in de vertaling, in de, in de journalistiek. Zijn verhaal is... Uh, je kunt wel uh, iedereen in een uitkering stoppen... en uh, hem haar daar laten zitten... Uh, en zorgen dat die uitkering op orde is. Want daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Maar ik zeg, kom uit die uitkering. Want daar word je rijker van. Rijker in de zin van, je hebt meer mensen om je heen. Je ontwikkelt je enzovoorts. En in die zin passen de, passen de bijstandsmoeders daarin. Ik weet niet hoeveel bijstandsmoeders erop te gaan stemmen. Ik denk dat dat niet heel veel is. Maar uh -huh. het was om dat punt, dat frame, dat, dat, die boodschap uh, te onderstrepen. Daardoor, daarom deed hij het. Ik denk, hij had het daar ook niet tegen de bijstandsmoeders, denk ik. Ik denk dat hij het had tegen de mensen die het eens zijn met dat verhaal. Ik denk dat dat inderdaad over het algemeen... Of was het, was het om Samson te kietelen? Ja, als het punt Op... is wie is nou de echte Partij van de Arbeid... Ja. Um, dan is het om Samson te kietelen, ja. Um, uh, en, dat, en dat zie je. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat vanavond gaat. Want als hij dit soort grappen uithaalt, grappen tussen aanhalingstekens ben ik benieuwd hoe Samsung daarmee omgaat. Want hij zal hem proberen te tergen. Tenminste, dat als ik in zijn campagne-team zou zitten... zou ik hem dat adviseren. Proberen hem zo te tergen totdat Samsung eindelijk... want daar hebben we een beetje gehoord, hè? dat is ook een beetje gespind. Zo van, Samsung is niet de echte Samsung. Hij heeft wel een das om, maar het is eigenlijk een opgewonden standje. Mm -hmm. En hij moet zichzelf in bedwang houden. Dus op het moment dat hij daar doorheen prikt... is de televisie natuurlijk genadeloos. hoeft maar 30 seconden te duren. En Samsung heeft een probleem als die. Inderdaad, uit de een fanatieke blik zou genoeg ja, kunnen voilà. zijn om... Roderick, ik zie jou een beetje meewaardig kijken. Je bent het er niet helemaal mee eens. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het, het, het, het opvallende van de afgelopen dagen is eigenlijk van de hele campagne van de VVD... is dat in plaats van dat ze de premierbonus claimen... door Rutte boven de partijen neer te zetten... Mm -hmm. hebben ze hem redelijk in een vechtpositie steeds neergezet. Met steeds hardere taal van jongens, waar links afslaan... dat is gevaarlijk voor het land, is dramatisch, noem maar op. In eerste instantie vind ik dat niet zo'n slimme keuze, want daarmee kom je minder premierwaardig over. Maar ja, kennelijk is de inschatting bij de VVD, we moeten kiezers bij die PVV-hoek wegtrekken. En de enige manier om dat te doen, is gewoon daar volop in te hakken. Bij de PVDA-hoek wegtrekken? of nee, bij de nee, PVV-hoek, PVV want daar kunnen ze het meest vandaan nog halen, in de, uit die hoek. En dat appelleert door... het meest aan die uh, Ja, en tegelijkertijd zie je Samson, die heeft iedere keer de strategie om juist heel premierwaardig over te komen. Dus die, die valt zelden anderen aan. Hè. Die zegt iedere keer, ik ga niks negatiefs over uw verhaal vertellen. Ik ga alleen mijn eigen verhaal Waarom vertellen. Waarom niet allebei? Waarom niet beide trajecten bewandelen? Zowel uh, je laten voorstaan op je prestaties als premier en, en de bestuurservaring die je dan hebt. Ja. En tegelijkertijd ook een doembeeld schetsen van als je naar die gaat, dan... Omdat die dan iedere keer uh, terugkrijgt van uh, oppositiepartijen. Ja maar meneer Rutte, uh, Europa. En wat heeft u de laatste twee jaar eigenlijk gedaan in dat kabinet? Dus uh, voor Rutte is het helemaal niet zo'n eenvoudige uh, strategie om te ik ben de minister-president, kijk mij eens. Want iedereen gaat hem vervolgens zitten uitlachen. Meneer Rutte, u heeft er een puinzoontje van gemaakt. U heeft, Niet genoeg om trots op te zijn. Meneer om... Wilders binnengehaald, dat is ontploft. Wat heeft u nou eigenlijk bereikt? Mooie staatsman bent u. Nou, en dan, dus, dus ik kan me niet ja. voorstellen dat je die keuze maakt. We moeten even afwachten of dit de goede keuze is mm -hmm. geweest. Hè, want de eindstreep hebben we nog niet. En tot nu toe kun je in elk geval zeggen... dat is het minste wat je kunt zeggen... is dat die, als we de peilingen een beetje mogen geloven... dat hij met de huidige campagne in elk geval... redelijk constant op een ja. hoog aantal zetels blijft... Ja. meer dan die nu in de Kamer heeft. Dus... Of het fout het, is het of niet, te dat werken. weet ik werken. niet. Ja. Uh, ik wil even naar een uh, fragmentje luisteren, een quote van Diederik Samson. Misschien wel het momentje dat hij een beetje uit zijn rol viel. Vandaag in Drachten. Het waren twee jaar waarin met rechtsrotbeleid het verschil tussen mensen werd vergroot. VVD en CDA stonden toe hoe de brug tussen mensen werd weggeslagen... Ja, uh, we hadden het net over dat hij zich uh, voortdurend premierachtig uh, neerzet. Boven de partijen alleen positief zijn eigen verhaal uh, vertellen. Dit was gisteren, ik zei net vandaag, dat was het niet. Hier denk ik voor het eerst rechtsrotbeleid. Dat is een keuze, een koersverandering, Bart. Ja, uh, ik weet niet of dat nou echt... Of, kijk, ja, dat zou kunnen. Um, uh, hij, maar ja, hij weet dit soort dat hij... harde woorden hebben we nog niet van hem nee, gehoord. Dat, dat is waar. Maar of hij daar dan ook, of ook goed over is nagedacht van tevoren. Ik, ik vermoed hier, maar nogmaals, ik, ik zit ook niet in het campagneteam van de PvdA. Ik vermoed hier de invloed van uh, iemand als Spekman... die toch wat uh, toch radicaler is in zijn uh, woordkeuzes... en die een speechform uh, heeft geschreven. En Samsung heeft deze laten staan. Um, en dan komt deze eruit en dan, ja, dan is het 1-1. Want uh, Rutte zei iets over het uh, PvdA is gevaar voor uh, Nederland. En nu heeft, uh, heeft uh, Samson gezegd, terwijl hij toch een aantal maatregelen van het zittende kabinet heeft gesteund. Het was rechtsrotbeleid. Ja, ja, dat is allemaal net over de grens, maar past bij de laatste fase van ja, uh, de Rutte campagne. Rutte zei vanochtend uh, op, uh, op Radio 1 op deze zender... zei die, toen er naar, naar gevraagd werd, zei hij... ach, ja, weet je, het is verkiezingstijd... en ja. dan deel je dit soort klapjes uit. Het is allemaal ja, niet zo Maar je moet wel erg. één punt, en daar wijzen veel mensen op... je moet één punt in de smize houden. Dat heb je in het verleden gezien, vooral tussen CDA en PvdA. Dat ga je hier ook zien. Op het moment dat de persoonlijke verhoudingen verstoord raken... dan heb je dus echt een groot probleem. Want iedereen zegt nu, want we hebben een partij X... die heeft partijprogramma ZUS en partij Y... en daar vallen we elkaar op aan. Maar als ze elkaar persoonlijk in de haren gaan zitten, op elkaars integriteit gaan zitten hakken... dan kan het even duren voordat er een kabinet is. Ja, want Roderick, jij refereerde aan die periode dat er even afgekoeld moet worden. Ik geloof dat jij het daarover ja. had. En naarmate de beledigingen pijnlijker van aard zijn, is die periode wat langer. En dan ja. verlies je tijd met formeren. Hoe gaat dat, zo'n periode van afkoelen, Bart? Worden er dan van die soort momenten belegd om elkaar weer een beetje te knuffelen... en te zeggen, hé hey joh, ik meen dit niet zo? Ja, dat gebeurt, ja. Uh, het gebeurt zelfs meteen na het debat. Uh, zie je dat gebeuren. De, de laatste shots na een debat uh, zie, zie je ook. We geven elkaar niet alleen een hand. Uh, maar daarna wordt er meteen een koffie, koffie of een biertje gedronken. En dat is om dat allemaal een beetje goed te houden. Wat ik nu problematischer vind... is het feit dat de koningin is uitgeschakeld bij de formatie. Want daar hadden we sowieso een wijze dame. He, en Iedereen moest nu even zijn mond houden. Want je hebt toch enig respect voor het staatshoofd. En nu gaan we meteen in de Kamer. De volgende dag onder leiding van mevrouw Verbeek. Of de grootste fractie of wie dan ook. Mm -hmm. Gaan we zitten knokken over wie dan mag gaan formeren. Ja. Is dat de grootste of moet dat een kleine zijn. Dus die, die, die temperaturen die heeft geen tijd om te gaan dalen. Ja het meest, eh, ik zat me te bedenken dat het meest dramatisch zou nog kunnen zijn. Als de Partij van de Arbeid en de VVD allebei even groot worden. Want dan wordt oh. zonder de invloed van de koningin <laughs> het natuurlijk helemaal een groot feest. Van, ja wie, wie, wie heeft dan het recht om te starten. Misschien maar gaan hoeven... ze dan wel met hangende pootjes terug naar de koningin. Dat zou wel een uh, ja... Een soort bekroning op haar werk zijn, zou ik denken. Nou, ik weet niet of ze daar nou op uit is. Maar <laughs> ja. in ieder geval zou ze, tenminste, ik zou in haar positie... tenminste een beetje gniffelen, ja. Ja, ik weet dat de VVD was daar geloof ik tegen... dat de koningin werd uitgeschakeld. De Partij van de Arbeid ja. was er voor. Dus ja. die hebben dan ook weer moeite... om dan uiteindelijk mm. toch naar de majesteit toe te gaan. Dus dat nou, kan ja. nog heel erg spannend worden. Dat gaan we later meemaken, na woensdag. Ik nog heel eventjes terug naar het belangrijke debat van vanavond. Is dit het beslissende debat, Roderick? Nee, ik denk niet dat het beslissend is. Ik denk wel dat, het, uh, uh, dat beide ervoor moeten waken dat ze geen uitgeleider maken. Ik denk niet dat je nog groot veel punten kan scoren. Maar je kan wel een blunder maken. En dat moet niet gebeuren. Bijvoorbeeld wat Bart net aangeeft. Dat Diederik Samsom toch alsnog een keer uit, slof uit zijn slof schiet. Hij kan het overigens wel één keer gericht doen. Dat kan hij goed voorbereiden. Dat hij gewoon het ja. hele debat rustig is en erboven zweeft. Maar dat hij even één keer vol de aanval pakkt. Verwacht je vuurwerk, Bart, nog even kort? Uh, ja, in twee zinnen. Uh, vanavond is heel belangrijk. bepaald voor een groot percentage of er, uh, wie, wie gaat winnen, uh, als we dan in die voetbaltermen blijven. Maar ook belangrijk is hoe dat debat morgen in de krant wordt samengevat. Met welke koppen. Dat, dat hebben we bij uitstek gezien in uh, deze verkiezingen. Heren, hartelijk dank. Ik spreek jullie morgenavond weer. Erik Korton ja. is aangescholen. Wat ga je doen, jongen? We gaan uh, een mooie b 2 d maken met uh, daarin de lijsttrekker van de Piratenpartij. Dirk Poot is, uh, op, uh, is op bezoek. En ik krijg vier prachtige dames voor mij... die ik ongetwijfeld niet uit elkaar ga houden, want die zijn namelijk... Alle vier identiek. Ze zullen andere kleren aan hebben, denk ik. Maar dan, ik ga ze niet uit elkaar houden. De vierling. Fantastisch. Ja, ik kan die, niet wachten om ze te zien. Vandaag al enorm in de aandacht. En dus ook bij ons. Straks tegenover mij. Bier toe Day. links? Ik ben er nog niet uit. Wordt het rechts? Ja, ik ben er helemaal uit. Of toch het midden? Nee, ik weet het god niet hoor. Ja, ik weet het. Zwevend. Woensdag 12 september, verkiezingsdag in Nederland. Nou, ik zit nog te twijfelen tussen twee uitersten. Radio 1 zit er bovenop. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Het is zo moeilijk kiezen, man. Het voorbeschouwingen, verslaggevers in de stemlokalen, kiezers, politici. dat ze ik... alle beloftes waar kunnen maken die nu beloofd worden allemaal. En dan vanaf half negen avonds, uitslagenavond. Nou, maar ik kom er wel uit. Radio 1 op verkiezingswoensdag. Het nieuws van alle kanten. Geen koeien op stal, maar koetjes en kalfjes in de wein. Kies partij voor de dieren. Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben: 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer. Ik vind het echt superleuk om kleding en schoenen te kopen.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 In veel Nederlandse buurten wordt gewerkt aan groen. Werk jij ook samen met jouw buren aan een groenbuurtproject? Deel het op groendichterbij.nl en maak kans op 20.000 euro. D66 zet in op een stabiel kabinet dat Nederland vooruitbrengt. Na jaren van stilstand geen avontuur meer op rechts... en geen experiment op links. Wilt u de schatkist op orde? Nederland voorop in een sterk Europa en het allerbeste onderwijs? Stem dan strategisch. Maak D66 groot. Alexander Pechtold. Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt... door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. Stem, woensdag, D66. Alexander Pechtold. Dit is Radio 1.